We wij gaan over naar Brit -Gadasha. Tot Brit Pagina acht, uh, Het vers 21. 21. Hij vertelde ons dat naar hun vruchten... Zullen jullie hen leren kennen. Hele. Altijd kan je de mensen leren kennen naar zijn vruchten. En dat betekent ook binnen één mens. Binnen één mens. Als je een bepaalde wens hebt. En het wens gaat realiseren. En dan kijk je naar wat heb ik met dat wens. Waar leidt deze wens mij naartoe? Leidt hij mij mijn wens uitvoeren daarvan? Naar uh, het kwade of naar het goede. Eigenlijk, ja, daar gaat het om. Wat we leren in, in meerdere lichamen, is, is hetzelfde, dus het algemene aspect en het bijzondere aspect. Dus als je een bepaalde wens hebt, alles is in een mens, en jij gaat hem uitvoeren en jij ziet dat het product daarvan is kwaad, doet hij ook kwaad, dus of wat betekent kwaad? betekent dat jij ontvangt de vulling voor deze wens, omwille van het ontvangen voor zichzelf, dus egoïstisch. Dat betekent dat het leidt jou niet naar jouw verbetering, naar jouw bestendigheid, naar jouw doel. Dan, wat moet je dan doen? Dan moet je dat aan de vrucht, van, daarvan moet je dat zien, dat het niet deugt. Wat betekent dat het niet deugt? Dat zijn toch jouw wensen? Dat betekent dat jij kan zeggen daarna, ah, dat betekent dat ik ben nog niet in staat om deze, van deze wens gebruik te maken. Nee, gewoon, moet je zeggen, het is, het is nog niet, ik ben nog niet aan toe om deze wens op kostere manier te gebruiken. Nou, wat kan je doen? Jij zet hem even op, op zee. En gebruikt andere wensen die al aan, die waar je wel aan toe bent gekomen, om met die wensen al conc in concreto te werken. Nee? Met, oftewel, met moeite, je moet moeite doen om die wensen op, op een kostere manier tot vulling te komen. op manier. Altijd beproeving. Zonder beproeving kunnen we niet vooruit gaan. Nee? Nou, dus dat is wat heel ons nu vertelt. Even verbinden. Het vers 20 van de vorige keer met het nieuwe vers van deze les. 21. Lochol haomer li Adoni, Adoni, javoo v'malchut im Iim haoseh ratzonaviche shamayim. Oh, dat is geweldig. Kijk eens zegt... Lachol, hou maar niet ieder die zegt tegen mij. Adoni, Adoni, mijn Heer, mijn Heer. Ja, al alchut zal binnenkomen. Zal in het Koninkrijk der Hemel binnenkomen. Die im maar alleen hij die de wil van mijn vader die in de hemel is doet. Zie je wat Yeshua zelf ons ook zegt. Dat het niet genoeg is dat die, die iemand die dan, die dan gewoon door zijn opvoeding, door zijn geboorte, door zijn uh, geloofs, dat het toebehoren tot een bepaald geloof, hè? gewoon ofzo, dat hij zegt, nou, dan je over bijvoorbeeld. Met andere woorden, ik kan zeggen ook, niet iedere christen dan die zegt dat die, dat die dan. Zal in de hemel, der in de koning, wat Yeshua zegt. Die zal komen in de koninkrijk der hemel, je zegt tegen hem, dan niet Wat betekent, iemand zegt dan, ik ben, uh, mijn heer, mijn heer tegen Yeshua. Dat wil zeggen, hij, wat betekent, die wil wel um, van Yeshua ontvangen. Ja, die wil wel van Yeshua ontvangen. Want dan zegt hij, Adoni, Adoni, I vraagt wel de schepper, Ja yeah, niet? Yeshua. Hij trekt wel man, oh niet man, maar hij zegt dan, hij uh, zegt wel, ik wil Adoni, Adoni, hij verzoekt uh, Yeshua. Ik hoor wel dat Yeshua dat zegt, dat hij zegt, Adoni, Adoni, hij zegt tegen Yeshua, dat uh, help me als het ware. En zegt die, hij komt niet in het Koninkrijk der Hemel, dus hij krijgt geen licht, Koninkrijk der Hemel, dus hij krijgt geen licht van uh, als hij niet de wil van de Vader doet. Want Yeshua die, bre die, die bracht, het brengt, moet je wel weten, we spreken altijd van Yeshua, die brengt het licht. Het is permanent. Het is niet een eenmalig 2000 jaar geleden. Dat is, dat Yeshua brengt het licht van Hashem in deze wereld. Naar de zielen via Yeshua, niet anders. Dus dan zegt Yeshua ons, en dus, uh, Yeshua brengt de wil van zijn vader in de hemel, brengt in deze wereld. Goed opletten, like, elk woord is belangrijk. Hij zegt alleen hij hey, die de wil van mijn vader in de hemel doet eigenlijk is het zo so dat we kunnen spreken van Hashem dat hij de vader van Yeshua is natuurlijk ook onze vader is maar alleen wanneer wij de wil van hem doen, hoe kunnen we de wil van de vader doen door de wetten van het helal door de wetten zoals Yeshua ook ons die op een rijtje zet om die te vervullen. Op die manier kunnen wij uh, kunnen wij dus komen tot het koninkrijk der hemel. Zie je dat? Dus niet alleen Jesu, Jesu, Jesu of Adonie, Adonie, mijn heer, mijn heer was iemand uh, de dus de, de wil van Hashem betekent de wil van, uh, van mijn vader betekent de de wetten van het Hilal. Dus yes. wat verboden is, is verboden. Wat is toegestaan is, is toegestaan. Dus yes. iemand die bijvoorbeeld schreeuwt naar tot mij zegt, hij zo Adonia, adonie maar zelf uh, had uh, Ontucht plegen of, uh, of, ja, of uh, wat dan ook. Of uh, uh, meer dan een vrouw hebben of meer dan een man hebben, of een, een partner hebben. Dat soort dingen. Alles wat Yeshua wat ons vertelt, dat tegelijkertijd bedoel ik natuurlijk. Dat alles wat hij zegt ons, de wetten van de koninkrijk der hemel, die uh, niet volbrengt naar behoren. Die... Kom niet in het de koninkrijk, de koninkrijk der hemel. Je kan schreeuwen tot mij wat je wil. Eigenlijk. Het dat is erg belangrijk voor ons om te zien dat het verbondenheid niet alleen maar dat wij, Yeshua, Yeshua, ik geloof, ik geloof in Yeshua. Ik geloof in Jezus en klaar is. En dan zit vol vol met een. Uh, drugs vol van, of zit dan vol met drugs, of uh, alcohol, wat dan ook, en die zeggen: Ja, ik geloof in Jezus. Of andere dingen begrijpen, en uh, dan, je moet wel weten dat het, uh, dat gaat gepaard samen. Want <coughs> er is geen verschil wat wij zeggen: uh, Yeshua of, voor de mens, voor ons, is er, is er, goed op ik prepare? Voor ons is het nou is eigenlijk geen verschil. Voor goed opletten. Voor ons maakt het absoluut niet uit. Of Yeshua of zijn vader in de hemel. Want Yeshua die vertolkt de wetten van de, van de vader in de hemel. En wij kunnen die alleen maar via Yeshua. Kunnen wij die via de kunnen wij die ontvangen en naleven. En daarmee verbinden wij zich dus met Yeshua. En via Yeshua verbinden wij ons met de wil. Hoe weten we de wil van, van, van, van Hashem, van de vader, van zijn vader? Hoe weten we de wil over de wil van. Wie kan ons vertellen over de wil van, van zijn vader? Het is zijn vader, het is niet onze vader. Goed opletten. Die Joden zeggen, het is, mijn fa het is onze vader, avino malkeino, onze vader, onze koning, onze vader. Prachtig, mooi. Dat klopt eigenlijk. Maar alleen wanneer jij verbindt jezelf met Jeshua. Als je jezelf met Jeshua niet verbindt, dan kan je schreeuwen duizenden jaren. Adonia Adonij, Schrijf je dan, of schrijf je ook uh, tegen de schepper. Uh, uh, Avino Malkeno, uh, mijn vader, mijn koning, mijn vader, niet zal helpen. Waarom? Hoe weet je de wil van de schepper? Hoe weet je de wil van de vader van Yeshua. Het is niet onze vader. Onze vader en zijn dieven. Onze vader en zijn rovers. Verkrachters. Duidelijk wat ik zeg, joh. Ja? Van iedereen. Waarom? Het is niet alleen van de Joodse, van de Christelijke, van iedereen. Waarom? Wat bedoel ik daarmee? Wij zijn allemaal de... de... de de wens om te ontvangen. Daarom zijn we allemaal verkrachters. Dieven. Ver, uh, uh, iedereen begrijpt het. Dat wij. Uh, haters. Uh, nu alles wat, wat slecht is. Zit in ons. Want wij zijn de wens om te ontvangen voor onszelf. Hoe kunnen wij zeggen dan. Hoe kunnen we ons richten tot. Mijn vader in de hemel. Hij is. Hij is. Gever. Hij wil alleen, alleen maar geven. En wij wezen. duidelijk. is het is dan. Hij, is hij onze vader. In, in, in, in bepaalde zin wel natuurlijk. In, in, in, de, in de zin dat wij. Dat de klie is gevormd. Door het licht. Dus in oorsprong wel. Maar eigenlijk. Hebben wij weinig eraan. Omdat wij om alleen te weten... dat het wel van oorsprong... natuurlijk alles komt van alles... de hele schepping is van... komt van... van... Uh, Eenshof. Maar... maar... te weten... te kennen de vader... de waarde... dus de vader... de vader... zit dus... dat is dan... in de Yeshua... zit de vader... dus naar ofrein, in overeenkomst... naar eigenschappen... is alleen Yeshua... de ziel van Yeshua... alleen Yeshua... heeft... Uh, de vader in de hemel, uh, dat is zijn vader. Is, en niet onze vader, geen mens, geen ziel op aarde heeft, kan zeggen dat uh, Hashem, dat, uh, dat uh, Hashem, dus in de hemel, is zijn vader. Ja, waarom niet? Waarom niet? Omdat uh, het overeenkomt overeenkom niet naar... Uh, hoe, kan je, hoe kan je dan herkennen de zoon, zoon en zijn vader? Hoe? Wat moet het zijn tussen hen, zoon en zijn vader? Well, wat moet het zijn tussen hen? Ze moeten lijken op elkaar, natuurlijk, ze moeten lijken op elkaar. Eigenlijk. En als wij zijn allemaal dieven en boeven, en wie zegt dat die dat niet is, dan... Die, dan, begreep, dan begreep je absoluut niet de de, de realiteit, eigenlijk. En dan, dan is je leugen leugenaar, eigenlijk. En motherfuckers zoals we dat zeggen. Ik herinner me dat hier David was Toen David, toen David was bij ons, bij uh, ons leerde, die was verontwaardigd. Hij zegt, toen ik had gezegd, erin, toen ik had gezegd, gewoon als voorbeeld ik geef ik, ik had gezegd dat elke mens met, met, zonder uitzondering elke ziel ...die geweest was. Ari, iedereen... ...Simon Bar Yochai, niemand uitgezonderd. Had wel eens gedachten... Om, om, ...om dat te doen met zijn moeder. Al is het maar gedachten. Dus iedereen is een motherfucker. Elke man is, is, is dat. En, en omgekeerd, duidelijk. En toen die, die David had gezegd... ...nou, dat geloof ik niet. Ik, heb het, ik, ik had het nooit... Nou, hoe moet dan als iemand daar niet de, de waarheid kan inzien, dat het zo is. Dan betekent, als iemand dat zo zegt, dan zeg je dan, hoe had ik hem gezegd? Dan ben je nog onderontwikkeld, om dat te voelen. Begrijp je? Want als je dat niet voelt, nooit gaan toegeven, dat jij dat gevoel gevoeld had, dan ben je, of, of leugen, of dan ben je nog niet aan toe. Ben je nog, ben je nog in de kinderschoenen, om dat te, te ervaren? Duidelijk. Nee? Want de boef in de mens, de boef is, is, uh, is altijd aanwezig. Kijk? Dus wij kunnen nooit zeggen... Dus er is... Er is ja, ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dat is het probleem precies. Misschien had hij dat verdrongen om dat niet, niet, niet actief, actief dat te ja. koesteren, zo'n wens. Maar dat is dus, that is dus ja. de reden van... dat wij niet kunnen zeggen eigenlijk moeten wij ons schamen, niet schamen, maar bescheiden te zijn, en schamen eigenlijk om, om, in, om ergens, ja, zoals we bijvoorbeeld doen in de synagogen en ze zeggen, ah, wie nu Alkijn, en zo, onze koning, onze vader, begrijp je, met zo'n buiging en zo, zo, dat is dat misselijk, het is echt misselijk, want hoe kan je dan, jij boef, die belastingen ontduiker bent, die verkrachter bent. Die allerlei andere dingen die, die zij allemaal niet doen. Ik bedoel zij, bedoel ik in elke mens. Altijd zeg ik zij, maar het moet altijd, goed nog een keer opletten. Altijd geef ik, bedoel ik, ook in alles in één mens. In mijzelf my, is precies hetzelfde. Dus als ik zeg, Joodse volk of, of Christen, dan bedoel ik, alles zit in onszelf. Maar ik geef het alleen altijd in het algemeen aspect op dat wij gaan dat voelen. Zo so de Torah spreekt ook niet over Flesien, blue, lekt, ook het Joodse volk van vlees en bloed. Duidelijk, spreekt altijd over één mens. Alleen, dat maar, wij spreken dat alleen op die manier dat het ons gewoon Dat hoe kunnen we dan zeggen, onze vader in, in de hemel, als wij absoluut zien duidelijk dat wij niet op hem leken. Duidelijk. De vader uh, heeft een, een stralend wit glad goed, en wij zijn zwaard van, net zoals antraciet, zwaard van onze uh, van onze zonden. Duidelijk. geblakerd. Huh? Ja, als, als, van onze zonden, zijn, wij zijn vol van onze zonden. Duidelijk. Goed opletten dat je dat goed begrijpt, dat wij niets goeds hebben in onszelf. Het is een geweldige bevatting, als Shem, de vader, onze vader, in de niet de onze vader, de vader van Yeshua is blij en uh, wil ons helpen graag wanneer wij toegeven dat wij de zonen zijn van dieven, van boeven, van verkrachters, van uh, noem maar op. Alle, niets bestaat, geen, geen misdaad bestaat in de wereld dat wij niet, die onze vaders hadden niet gepleegd. Weet ik? Ontvang dat goed, wees, wees bewust dat het zo was, dat dan zal het, zal juist omgekeerde zal het gebeuren aan jou, dan zal de vader van Yeshua zeker gaan kijken naar jou, dat jij het toegeeft, en dat dan zal je het alles ontvangen. Het is absoluut gegarandeerd, op, die manier, op deze manier werkt het. Dan weten we dat Yeshua zijn vader, dat de vader van Yeshua. Op die manier kunnen we uh, van de vader, van Yeshua, ontvangen. Door, zijn, door de wil van zijn vader die in de hemel is te vervullen. En hoe komen we aan de wil van zijn vader? Alleen door Yeshua. Op geen andere manier kunnen we dat doen. 22. En waarom zegt dan Jesu, waarom zegt dat niet ieder die zegt tegen mij adonie adonie? Waarom moet je twee keer dat verhaal? Waarom moet je zeggen, die niet zegt die ieder die zegt tegen mij, mijn Heer, mijn Heer, waarom niet in één keer, één keer hier? Waarom de mens zegt hier op Aarde twee keer? Waarom moet je dat, waarom de mens zegt, twee keer, mijn Heer, mijn Heer. Twee stappen. Omdat, omdat niets verdwijnt in het geestelijk Yeshua heeft gebracht het licht, ja, en de leer, de wil van de, van de schepper, dus de leer van het koninkrijk der hemel, hier op aarde. Niets verdwijnt. Er, het bestaat hier, dus in de lagere regio's En... Nadat Yeshua had opgestegen, kwam hij ook weer naar de plaats waar hij is. Daar kan hij dus, daar is hij daar is nu altijd staat, hij nu voor het aangezicht van de schepper. En altijd pleit voor ons. En altijd maakt zichzelf transparant wanneer wij de, de man doen opstegen... Dan wat wij doen als we man de man doen opstegen, dan hebben wij we de man hoe? Dan goed opletten. Het is we. feintjes wat wij. We, eerst zeggen wij onze heer tot wie? Tot de ketter van mijn toestand. Ja of niet? In mijn toestand, in elke toestand, wanneer ik uh, man doe opstegen, dan zeg ik adonit eerst tot wie? Tot, tot de laagste ketter. Ja? ja tot eh nee maar eerst zeg ik dan als ik zeg tot Jeshua als ik mij dan richt wij spreken nu van Jeshua uh, uh, ja en dan tegen Jeshua dan wil ik dan man doen ik op, op, opstegen altijd ja, dan doen we dat Adoni Adoni Adoni dus mijn Heer mijn Heer dus eerst van laag naar hoog dus eerst ga ik dan mijn man doen opstegen naar ...mijn eigen ketter... ...van mijn toestand... ...waar ik dus... Uh, ...waar ik in verkeer. Dat is dan dat zeggen de eerste Adonie. En dat steekt op... ...naar de Adonie... ...de Jeshua die in de hemelen is. Jeshua ja, die, die... ...en dat komt... ...naar, naar, naar dus van... één verbondenheid, zoals we dat geleerd... één kolom. Een kolom van... ...het geestelijke kolom wat... Uh, ...van die krachten gaat dan naar Yeshua als naar de hoge ketter. Ja, naar, de, de, via al deze werelden naar die, twee, naar, naar die hogere Yeshua in de hemel. En, en daarom is het ook niet zo gek dat men, als men zegt dat nou Yeshua is, men ziet hem als God, dan bedoelt, bedoelt men dan bedoelt men ook, men weet niet wat men bedoelt, maar als men zegt de Yeshua als God, men ziet hem als God, dan bedoelt men in onze optie, in onze, in onze visie, zoals we dat zien, de tweede keer Adonai. Adon, Adon, Adon, dus dan bedoelt men dan de Yeshua in de hemel, okay? de zijn ziel, in al na het vertrek uit hier, uit. Ar, hier van aarde. Naar de hemel. Right? En wanneer we spreken. Jezus van. Uh, herder. Onze herder. Van onze die hier op aarde. Is, dan spreekt men tegen. Uh, of dan uh, bedoelen wij ook. Uh, hem die hier op aarde was. Maar bedoelen we ook. Elke ketter in onze. Huidige situatie. Wanneer wij een man doen opstegen. Of gebed doen. Opstegen naar boven regel of het vers 22. Vaya bayomahu, bayomru rabim alay, adoni adoni, alo be shimcha, nibeinu ove shimcha, gerashnu shidim. Wishimha, Sinu, Niflaot, Rabot. 22. Waar ja, bij Yomahu, en het zal zijn op die dag. Hij bedoelt op die dag van het oordeel. Wanneer alles zal... aan um, uh, het... Or van een groot oordeel wanneer het zal zijn. Natuurlijk in het algemene aspect, maar ook in het. Bijzonder aspect, he, in, bij mens bestaat, bij elke mens bestaat ook het dag van de, het dag van de, die dag van, de, of van het oordeel. Wanneer komt het, de dag van het oordeel? Vaak komt het aan het einde der dagen, met de laatste adem, wanneer de mens al, de, het hier zijn arts bestaan, zijn ziel, verlaat, zijn, zijn lichaam. Dan de waarheid wordt ge geopenbaard aan de mens. Want de mens dan staat bloot meer, niet meer, hij heeft die verbindingen van het aardse, wordt loskomt het van het aardse, dat onze ogen als het ware verhult van de waarheid. En dat is dan het uh, op, de, op die dag. Op, yom hagu, en het zal zijn op die dag, Jomro Rabim, velen zullen zeggen, Elay tegen mij, Adoni, Adoni, mijn heer, mijn heer. Hallo beshimhani beyne, we hebben toch in jouw naam geprofiteerd, profetie gegeven. Uweshimcha, de volgende regel. Uweshimcha, gerashnu shedim, let op. En in jouw naam hebben wij de bo boze geesten uitgedreven. Uweshimcha, sinoniflaotraboot. En in jouw naam hebben wij grote wonderen gedaan. En ook voor de televisie. Ja, yeah, voor de te televisie ten opzichte. Yeah. Ja, voor de televisie hebben we dat allemaal. Zo'n show gemaakt, dat heb ik jullie verteld, ik had gezien, die Amerikaanse evangelist. Het was een uh, filmpje van de twee, twee mensen die hielden vast en een mevrouw. En zij kon geweldig spelen en zij had het allemaal gespeeld van, het was een goed, goed gespeeld. En zij had gespeeld dat zij bezeten was. En ze, ze begon zo'n schreeuwen, dat als bezetende. En ze beide houden haar aan de hand en uh, hij heeft vele uh, CD's uitgebracht in Amerika. Ah, zeer rijke miljonair, miljonair. Hij was gewoon een gitarist. En dan is hij geworden tot een evangelist. En weet hoe dat aan te pakken. En daar is hij zo'n vrouwtje ingehuurd. En met zijn twee hougen. En dan ze lieten zien dat, dat, dat. En hij schreeuwde die evangelist. Dat, uh, die schreeuwt zo tegen die, die boze geest en zogenaamd. En, en zij, helemaal zo net als we, yes, een slang, zo draait. En zij houden twee grote heren, die dragen, houden haar vast. En, en zo is, en is een, een schuim op haar mond, zo als zelfs komt. En dan ten overzien de camera, natuurlijk, staat daarbij en alles. En, uh, en dan hebben ze dus haar genezen. en dan voor apart zonen, voor de camera. En ze zegt, mijn jaren had ik het zo. En kon ik niet en ben ik bevrijd. Geweldig, mooi, maar. En niemand kan het natrekken, begrijp je maar. Op de dag van het oordeel zal het wel natuurlijk helder zijn. Want daar, voor Yeshua daar is niet meer al die. De menselijke roem. En al die cd's, uitgebrachte cd's, en al die bankrekeningen, spelen voor hem geen rol. En daar zal het een mens, zo'n evangelist, zal daar een enorme prijs betalen. Meer dan een zeer zwaardere prijs zal betalen, dan, dan die mensen die dus de dupe daarvan geworden, die geloofden in dat werkelijk sommige, Amerikanen misschien geloven daarop. Zodat zij geloofden dat hij dat kon doen. Dat zij, dat hij ook en niet alleen hij, dat hij ook die de, de geesten kon uitdrijven in de naam van Yeshua. Heel? Je kan zeggen, de naam van Yeshua duizenden keren, zoveel so als je wil. Yeshua zelf zegt ons, als je de wil, ja? je de wil van mijn vader niet volbrengt, dan zal je schreeuwen wat je wil zal je niet komen in het koninkrijk der hemel. En iemand kan de boze geesten uitdrijven, alleen inderdaad, in de naam van Yeshua, absoluut. Anders, niemand is, is bevoegd om dat te doen. Van nature niemand ook. Je kan trainen wat je wil. Je kan, niemand kan het, kan het doen, alleen in de naam van Yeshua, maar dan door de wil van zijn vader te vervullen. Want dan moet door, dus door, door, het, door het komen in het Koninkrijk der Hemel. Wie niet? Dus met, met andere woorden, men kan de, de boze geesten uitdreven alleen vanuit het perspectief van het Koninkrijk der Hemel. Deel? Dus als iemand is verbonden met het Koninkrijk der Hemel, dat wil zeggen de wens om te geven. Dan kan die de boze geesten, dus de, de geesten van die... In de mens die alleen maar willen, of alleen maar uh, verleiden de mens uh, om, om te ontvangen voor zichzelf, alleen vanuit het perspectief van het koninkrijk der Hemel, kan men zij verdrijven. Deel? En niet anders. Daarom zegt ook Yeshua waarschuwt ons: niet iedereen die dan zegt, of die, niet iedereen die dan allerlei wonderen doet en dat. ...dat soort wonderen en allerlei trucjes en allerlei andere dingen die, die men doet. Dus in Rusland ook was ook zo, was iemand ook zo, zo zeer van, van deze, deze tijd was. Zo'n grote man, zeer groot, van al, grote allure, zeer sympathiek, echt zeer een boom van, van een kerel. En uh, het was ook zo'n, zo, hij ging allerlei dingen doen ja een soort rasputin ja ja Een soort ook ook, ook in de naam van de die en die en die, die, weet je wel. allemaal comedies spelen. en daarna is hij dan en, maar het was uh, in de, in de, in de, echt in de middel, in de, in de middelpunt in de, uh, de middelpunt van zijn carrière opeens stierf hij van een dag op een ander en dan zijn um, um, -fans, ja, fa fans, die hadden gezegd, nou, dat komt van, omdat de anderen jaloers waren op hem. Van jaloersie was het etcetera. Van welke jaloersie kan je dat, als iemand dan verbonden is met Yeshua, welke jaloersie werkt dan? Terwijl, als je verbonden bent met, met Yeshua, dan niemand, dan is er geen kwade oog, of geen kwade oog hier op aarde kan jou treffen. Kan, kan iets maar uh, aan jou te doen, want Waarom niet? Waarom niet? Waarom niemand kan jou dan schade doen? Ik bedoel, niemand kan jou, geen kwaad oog, kan, oog kan, jou, kan jou schade toebrengen. Ik bedoel, geestelijke allerlei opzichten. Waarom niet kan die jou niet schade doen? Verdomme, honden, ja. ze kunnen niet bij je Precies, ze zijn, ze zijn onder jou, niemand die onder jou is. Honden, Precies, want dan, jij bent dan opgestegen op dat moment, uh, jij, bent, jij bent verbonden met de ketter, terwijl, dus de ketter heeft, is boven, boven het verstand, jij bent verbonden met het geven, terwijl zij verkeren nog in de vier stadie, en dan niet eens in de vier stadia, maar goed. Ze putten, ze put, ja precies. Ze zitten zelfs altijd tegenkomen, huh? je bent ze altijd tegenkomen. Tegenkomen mag wel, maar het zij kunnen jou geen kwaad doen, want jij kan ze altijd ja, tegenkomen. Nee, ook jou, ja, de mens, nee, gewoon dat de nee, mens die. Bedoel, die dan, boven het verstand, ik bedoel in de, in de ketter, is Citra Agra, heeft daar geen aangreep. Duidelijk. Aan, aan de ketter kan geen Citra Agra kan aankomen. Daarom, en terwijl die andere, het betekent. En terwijl in de onderste, in de vier stadia, daar kan wel uh, in verschillende mate, kan dan Citra kan een deel van energieën van de kracht van de mens putten, ja, putten en afzuigen de, de krachten van de mens. Terwijl in de ketter alle krachten heb jij, wie verbonden is met de ketter, die verbindt zichzelf, die alle krachten kan benutten. Dat is de hele clue van onze studie. Om steeds ontkoppelen jezelf de krachten en bevrijden hen van de Sitra agra. En te verbinden hen met, met Yeshua. Want via Yeshua, Yeshua wil niets van jou anders alleen geven. En via Yeshua verkregen wij de toegang tot de eeuwigheid. Hoe, hoe geweldig hoe Hashem heeft bedacht of uh, in werking gebracht om de mens aan de ene kant te plaatsen in de meest grove, miser, misere wereld die er te bedenken kan gevallen zo de wereld als hier zo moraas, zo uh, je kan niet geen kant uit ja, in deze wereld alles zit als het ware onderdompeld in de wens om te ontvangen voor zichzelf ego, in allerlei vormen fijne vormen van ego grove vormen van ego egoïstische ontvangen dus altijd on, altijd in de gevangenis en dat aan de ene kant en kan niet anders, want dat is de schepping en dat is de schepping zo so was de wens van Hashem ja, waarom niet anders? Want dan zouden we geen, geen, geen vrije mensen zijn. Geen, geen schepping zou zijn. Dat wij moeten zo, juist binnen die, dat moeras, binnen het leven hier, heeft hij ons de redding gegeven om ons te verbinden met de kliketteren, via de kwiershoe, via de kliketteren, met Hashem. En op die manier kunnen wij zijn wil, The will of Hashem, you see that? Bringing here naartoe. And his will make him to our the will. Hey. There was, it was the was, way, the second, was, there was, there we make was, will to your will. Then was, there was, there was, there was, there ja, yeah. onderwerpen aan yeah. jou. Wat betekent dat? De vijanden, geen vijanden, kennen wij andere vijanden dan de the winst om te ontvangen voor jezelf. steeds reinigen yeah, weer precies. Dat yeah. is kijk, dat is dat is De hele bedoeling is dat jullie kort, alleen te houden. Dus, alleen een paar woordjes. Ja. Dus, steeds, door, door elke dag zichzelf te verbinden, te verbinden met Yeshua, reinigen we inderdaad onze, onze zin. Dat is de reiniging duidelijk. Dat is het wassen van de handen, ochtends, drie keer. Duidelijk? In plaats van wassen dat met, hand, met, met gewone water, of als je dan vast je handen ochtends met water, zoals men dat zegt, dan bedoeling is ook dus, om eigenlijk, om de bedoeling is om jezelf te wassen, te komen tot je shwod. Het eerste wat wij moeten doen. En drie keer moet je doen. Ja, drie keer moet je wassen, ochtends. Wat betekent dat? Ik kan wassen dat al hun leven wordt vies, wat blijft vies. Als je niet, niet het geestelijk doet. Van binnen drie keer. Ja? Rechts, ik hoe goed ze dat doen. Rechts, links, rechts, links, drie keer. Drie keer dus via de middelste lijn rechts links de eerste rechts links wat betekent de eerste rechts, rechts links die keer moet je ochtends als jou dus wat het voorgeschreven is dat doen wat doen we de eerste keer moet je doen dus van de, ga je, ga je eerst altijd zo moet je doen zo op die manier dus eerst naar rechts dus ga je dat rechterhand altijd eerst beginnen we de correctief met wat met de rechterkant dus eerst ga je wassen je rechterhand linkerhand wat heb je dan gedaan? De eerste keer, rechterhand, linkerhand, één keer heb je dan rechts, links, verkreeg je dan de middelste lijn. Van wat? Van het onderstel, van net zo goed je zo heb, heb je nu van kilim. Je hebt gecorrigeerd, eerst een, een zekere correctie gedaan door het wassen. Van binnen moet je dat, als je dat wil doen met je handen, dan moet je dan weten wat je doet. Dan heb je gedaan, dan heb je daardoor, heb je, heb je gereinigd, als het ware, jouw net zo goed je zout. ja, betekent omhoog gebracht, jouw man, naar een derde van de partsoef, ja, daarna doe je, nog een keer ga je wassen, nog een keer ga je dat schenken, weer, weer dat, een, naar één kant, rechts, links, wat betekent dat, dan dat betekent dat jouw gist het grootje verder, dus het de tweede, de tweede deel van jouw partsoef, heb je doet nieuw op dat niveau, oké, okay, dat is een laag niveau, geestelijk laag, dat is Asiya, wat men doet, maar doet er niet door. Maar dan, Asiya ja, heeft ook dan, ook dan tien stuurt, en dan de derde keer is uh, De Roche, ja, de Bina of Bina dan heb je dan kom je op die manier door het wassen van handen in de ochtend drie maal dus drie maal drie keer ja drie keer rechts links kom je dan in de middelste lijn. dus de eerste keer kom je in de middelste lane door het wassen de eerste keer tot tot je uh, van kilim ja van kilim niet van niveau en ja, dan was je dan tweede keer kom je tot de rechts links en dan verret, in de middelste lane en de derde keer Rechts, links tot de daad, en dan verbind je jezelf met Yeshua. Dat is wat steeds, wat wij moeten dat in de gaten houden. Dat is doen, de wil van Hashem. Gewoon neem het voor jezelf op. Je iets gezegd. Op die manier is de wil van Hashem doen. Handen wassen op zichzelf, gewoon omdat het voorschrift is. Zonder begrijpen dat jij daarmee, wat jij doet daarmee. Zonder kavana heeft het zin. Alleen voor kinderen, alleen tijdelijk. Totdat men, men begrijpt wat men doet. Ja. Maar de schepper ziet het absoluut niet. Als een mens alleen zo'n handen was en niet weet wat hij doet. Alleen maar traditie. Traditie. Ik heb het zo geleerd. Dat betekent dat Hashem absoluut niet let daarop, absoluut, waarom? De vader van Yeshua die let alleen op het werk van het hart. Eindelijk, goed opletten, niet jezelf laten dat bedonderen uh, verleiden door allerlei handmatige en voetma voetmatige uh, uitvoering van allerlei of ideeën ...of voorschriften, etc. Het werkt absoluut niet. Het werkt absoluut niet. Dus altijd weten dat het alleen het werk van het hart is. Dat is wat Shua ook ons steeds uh, leert ons. Het werk van het hart. En wat, we, wat moeten we doen? Waarom, waarom is het het werk van het hart? Waarom is het niet werk van... We hebben toch gezegd, dat het het werk van Jesod. Jesod is werk... Waarom zeggen we dat Hashem let niet op de jesson? Waarom zeggen we dat Hashem let op het hart en niet op de jesson? Het hart goed op, het is belangrijk, ik probeer dat ook in een beetje in de nachtles komen, het eventjes ter sprake maar waarom let Hashem op het werk van het hart en wij zeggen dat, ja maar jesson is toch wel komt alles van de jesson? Waarom Hashem let op het hart, zegt men, en niet op de daad, daad is toch belangrijk, daad is um, verstand, Je, uh, hart is kiveret, ja, hart, als men zegt hart, bedoelt men de bovenste kiveret, en nu goed opletten. Als men zegt hart, bedoelt men de bovenste kiveret, dus een derde van de kiveret een derde van de tjeverde, de een derde van de bovenste tjeverde, waar staat die? Boven de Gazé. Ja, of niet? Boven de Gazé zijn kilim van wie? Van de mens of van de schepper? Van de schepper. Onder de Gazé zijn de kilim van de mens. Ik ben onder de Gazé. elke mens de ware de ware het, het waarwijze waar wijze van de mens is onder de gezet, de kelim van ontvangst. De, wat heeft de mens gemaakt, de, de schepper gemaakt? Wat is de schepping? De wens om te ontvangen. Wat is dan de kelim van boven de gezet? Dat is dan de aansluiting ja, van de eigenschappen van de shem in de mens. Want wat is de mens, de, de malgoed. Bij ons staat mal goed uh, na de tweede Tsimtsum, staat mal goed in de Tjeveret of in de binaas zoals we dat zeggen. Heel. Maar dus een beetje opgeschoven om ons te geven wat in onze keer, in onze mal goed. binnen onze mal goed zit nog net zo goedjes zo. Om ons de kans te geven om op te trekken, want hoe Malgoed zo, hoe zou Malgoed omhoog kunnen gaan als niet, als zij niet binnen zichzelf net zo Netzer je hotisot, hotisot zou hebben uh, verzonken van de zeren. Dus boven de gazé nog een keer, hebben wij het, het, eerste, het eerste station boven de geze is het Tiferet. Eén derde van de Tiferet. En de twee derde Tiferet van de Tiferet, die bevinden zich onder de gazé. De, de tweede de tweede, de tweede Deel van het de verret bevindt zich tussen de, tussen de gezè en de tabor. En het derde onderste deel van het de geveret bevindt zich onder de tabor. Ja, ja. Dus, nou, dus boven de gezij hebben we een derde van de tevert. Dat heet hart van de mens. Daarom wordt gezegd dat Hashem wenst het hart van de mens. Heel? Waarom? Omdat is zijn kli. Dat is zijn kli, dat is een derde bovenste, een derde van de chifferit is zijn kli. Wat betekent dat? Hij wil dan als het ware dat de mens zichzelf verheft naar boven de geze, naar de tiferet. Dat is het werk van het hart. Eigenlijk? Wat betekent dat? Dus dat de mens, en hoe doen we dat? We hebben dat een beetje geleerd op de vorige les, of uh, twee, lessen twee lessen geleden, door de verankering. Door de verankering te, van Jesod en Keveret. Want de schepper heeft niets te maken met, let op, de schepper heeft niets te maken met onder de gezet van de mens. Dat is bijzonder belangrijk. En daarom, daarom verblijft dat onder de gezel, als het ware, in de duisternis. En wie moet daar brengen het licht? Niemand anders dan de mens zelf eigenlijk niemand anders dan de mens zelf kan brengen het licht van boven de gezet, als het ware het licht van Hashem, die is, da, is altijd boven, boven de, duidelijk, boven, boven in de klie, in de bovenste klie, een derde van de Tiferet En natuurlijk, hoe kan dat? Door soort te verankeren met de bovenste een derde van de Tiferet Hoe kunnen we dat doen? Wat, wat, is on, wat is een hulpmiddel wat, in, wat, wat gemaakt, wat gege is eh, gegeven aan ons, voor de hand liggend is? Welke middel is er daarvoor? Welke spheerot hebben wij die ons dat in staat stellen om dat te doen? De onderste, twee derde van de kiveret. Duidelijk. Ten opzichte van de hogere is die het is één sfeeraar. Nee, het is verdeeld in drieën. Het is verdeeld, verdeeld in boven de gezin en onder de gezin. Waarom? Ten behoeve van de lager. Maar ten opzichte van zichzelf. Die verheid. Ten opzichte van zichzelf. Die verheid is, is de bina van, de, van het lichaam. Ja? Bina nou wil ontvangen. Nee. Ook die verheid op haar niveau is net als binnen van het lichaam. Op zichzelf genomen is het ook Hashem. Ja, dus als, als je jezelf verbindt, verankert, jezelf jesot met dat onderste deel van die verheid, dat is het een lijn moet het zijn. Kijk, jullie dat zien niet aan mij. Ja. Je, kan, ja? je voelt het wel. Dat het altijd verbonden is met bij mij. Ja. En dat is ook bij mij, is het ook verbonden van binnen, is altijd, he, op de les, altijd verbonden, je soort is altijd verbonden, dat is, dat is, dat is net zoals wat men zegt, dat een houding moet je hebben bij het zingen. Moet je altijd een bepaalde houding hebben, bijvoorbeeld dat je buik als het ware, moet het of andere manieren, yeah, of een bepaalde houding hebben bij een sport of zo, so, zo so is het ook in het geestelijke. Altijd moet het je zult verbonden zijn, dus niet kijken naar beneden naar zichzelf, maar verbonden zijn met de die on, die onderste tiferet. En de onderste tiferet verbonden is met de tweede tiferet. De onderste tiferet. Oh, de onderste tiferet ligt onder de taboe. Ja of niet? Net als mijn je maar Dat ja, begrijp duidelijk. Kan ik dat doen? Natuurlijk, je moet alleen man optrekken naar de onderste tiferet. Onderste tiverheid, het onderste derde, derde deel van de tiverheid, bevindt zich onder de tabel. Ja, het is hetzelfde verhaal als we net een zoon hadden, toch? Het is al een ja. Op ons niveau. Ja. Ja. ja. Dan is het precies. Dan, je mijn je kan ik verbinden met de onderste tiver. Precies, net zoals, maar goed, met de, met de, met de, dan verbind ik met de onderste tiverheid. Waarom? Beide bevinden zich onder de tabel. Ja? Onder de tabel, oké, okay, de ene is lager, de ene weer. maar beide liggen in de middelste lijn. Die kan ik altijd verbinden. Altijd en alle tijden kunnen we dat doen. Deeluk. En dat is als eerste voorbereiding. Dan de, tweede, de, de derde kifere. Die, die onder de tabel is. Die, ver, die is altijd verbonden. Innerlijk, innerlijk. Verbonden met de tweede kifere. Die, die, die, die tot de Gazer reikt. En de middelste kifere. Die tot de Gazer reikt. Die is ook altijd verbonden met de bovenste kifere. Op die manier maak ik die mag ik die verankering tot aan de bovenste tiferet. in de bovenste tiferet heet hart en daar hebben we al eh, daar luistert men zegt, Hashem luistert naar het hart, waarom luistert omdat tot de gazee vanaf gazee naar boven tot de gazee trekt wat tot de gazee komt de jesot van de bina. Tot de hals. En de bina is horen. Ja, yeah? bina is wat wij noemen dat horen. betekent dus dat betekent tot, tot de hals is horen. En dan hebben we dat bovenste verre. is bina van het lichaam. En dat betekent dat Hashem hoort verhoort het hart van de mens en niet de lippen van de mens. dat Want de lippen van de mens niet de lippen van de mens. De lippen van de mens is, is dat. Duidelijk. Dus. We gaan verder nog uit.